Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Orkaan Irma hangt inmiddels boven Cuba. Over schade daar is nog niet veel bekend. Behalve dat een aantal kustplaatsen is overstroomd. De orkaan is er een van de categorie 4. Boven Sint Maarten was het een categorie 5. Dat is de allerswaarste. Na Cuba verplaatst Irma zich naar Florida. Daar wordt hij morgenavond verwacht. Volgens de laatste ramingen aan de westkust. Dus niet aan de kant van Miami. De gouverneur heeft ruim 5,5 miljoen inwoners gevraagd hun woning te verlaten en een veiligere plek op te zoeken. Premier Rutte heeft plunderaars op Sint Maarten gewaarschuwd dat politie en defensie de bevoegdheid hebben om hard op te treden. Dat zei hij na afloop van een nieuw crisisberaad van het kabinet over de gevolgen van orkaan Irma. Vandaag is de noodtoestand uitgeroepen op het eiland. Daardoor krijgen agenten en militairen meer bevoegdheden. Volgens Rutte is dat nodig omdat de situatie nog niet voldoende op orde is. Nederland gaat na het weekende bekijken of er meer mankracht naar het eiland moet. Inmiddels zijn er ruim 300 militairen. Maandag komen er nog eens 100 bij. Ook de evacuatie van Nederlanders is op gang gekomen. Mensen met medische klachten hebben voorrang. Onder andere 56 nierdialyse patiënten zijn van het eiland gehaald. In Nederland heeft het weer ook invloed gehad op de gang van zaken. In het hele land werden evenementen afgelast of aangepast vanwege wateroverlast. Gisteravond, vannacht en ook vandaag nog, viel lokaal veel regen. In Den Haag werd een groot sportfestival afgelast in het Zuiderpark. Het terrein stond compleet onder water. En in Gelderland werd een paardensportevenement afgelast. Daarvoor hadden 17.000 mensen een kaartje. Het weer, nu, er vallen nog buien, maar vanuit het westen wordt het droger. Minima vannacht van 7 tot 11 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder is het zo goed als droog, met wat zon, bij maxima rond 18 graden. S'avonds vanuit het westen weer regen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Een betere intro behoeft niet, ik denk ik ga het eens proberen Het is een jingle die ik eigenlijk nog nooit eerder heb gebruikt Ik weet niet hoe mijn, hoe mijn voorgangers Dit gedaan hebben, maar ik, ik kende De jingle niet, ik ga het gewoon eens proberen Ik vond het wel stoer, wel een beetje Old fashion, maar ja, dat ben ik Dat ben ik Jongens, we zijn er weer. Het tweede uur van de Euro Breakdown. We gaan zo de top 10 beluisteren van de beste hits. Samengesteld door, ja, hè, zoals mijn vriend op de jingle hier het al zei... 1200 radiostations die hun muzieklijst hebben aangeleverd. En daaruit trekken wij een soepje dat wij de Euro Breakdown mogen noemen. We hebben uh, net uh, afgesloten met, uh, eens even kijken, in ieder geval het uur hebben we geopend met een, uh, een, een aanvraag. Want dat kan tegenwoordig ook. Met, uh, dat was uh, Avicii featuring Sandra Cavaza met Without You. Avicii is natuurlijk even een tijdje ertussenuit geweest. Trok het fysiek allemaal niet meer zo. Waaraan, waaraan dat gelegen heb? dat durf ik niet te zeggen. Wij gaan uh, door uh, naar uh, ja, de, de nummer 10 uh, van uh, deze week. Was vorige week op nummer 11 te vinden. Is in april nog een keer gearresteerd vanwege geluidsoverlast kon zich ook niet identificeren. Heb je nou vorige week geluisterd? Ja, dan hoef ik eigenlijk niet heel veel meer te zeggen. Mocht je het nou toch gemist hebben. ga ik het tipje van de sluier oplichten: Skrillex, Pooh Bear, would you ever? Would you ever take a chance with me? Would you ever take the leap with me? Would you ever change your frequency? Camilla Cabello uh, met Crying in the Club... Uh, die uh, deze week op plek 36 terug is te vinden. Ja, de lijst uh, alweer een beetje uitsijpelt. Doet zij het daarentegen fantastisch... met het, uh, ja, met het nummer uh, wat je zojuist hebt gehoord? Um, dat is dus Camilla Cabello featuring Young Pug met Havana. Ik moet zeggen, uh, ik, hoorde, ik liet vanmiddag aan mijn vriendin luisteren... ze vond het wel... ze moest nog even wennen eraan. Maar het heeft een beetje een Cubaas sfeertje. Een Cubaans sfeertje. Ja... Ja, hé, hey, lekker. Daar doen we het voor. Ik, uh, ja, zoals ik dit ook al heb gezegd, je kan ook uh, ja, de, de Euro Breakdown nummers kun je, uh, opvragen. Uh, je kan natuurlijk op de Facebookpagina van de Euro Breakdown kun je de lijst terugvinden van vorige week. Waar je ook een uh, aantal nummers kan terugvinden uh, die wij hebben gedraaid. Maar die uh, wellicht ook nog steeds in de lijst staan deze week. Die kun je opvragen. Uh, heb jij nou een favoriet nummer wat jij graag wil horen? Bel dan even in naar de studio. Dat is het nummer. Uh, het nummer is 023 Ik herhaal 023 0393. Dan bel je in de studio en dan kun jij jouw favoriete Euro Breakdown plaat kun aanvragen. Daarvoor uh, luisterden wij naar Skrillex en Bear met Would You Ever. Stond vorige week op plek 11, staat deze week op plek 10. Camille Cabello heeft een klapper gemaakt met het nummer Havana. Stond vorige week op plek 23, staat nu op plek 9. Dus ze staat in de top 10 van de Euro Breakdown. De laatste 10 nummers, de lekkerste hits uit de Europese parade. Ik ben benieuwd wie gestaat er straks op nummer 1. Wie zal het zeggen? Weten jullie het? Ik zou het niet weten. Even uh, gekeken, want uh, ik, ik heb natuurlijk de naam Dua Lipa, Dua Lipa heb ik al een aantal keer uh, genoemd. Maar Dua Lipa is dus vorige, is het echt deze week, is ze nog bij uh, uh, RTL Late Night is ze geweest. Ik weet niet of jullie dat volgen met, uh, uh, hoe heet onze kale vriend uh, ook alweer? Nou, ik kan er niet opkomen. Ik kan er gewoon echt niet opkomen. Uh, ik wou zeggen, net als tegenband Maar volgens mij is dat uh, gewoon uh, dik fout. Uh. Nee, maar ze is daar dan nog, uh, nog op bezoek geweest. Uh, dit is ook een dame die gewoon uh, jong is, echt een stem heeft van een, uh, ja, van een oude godin. En uh, ja, echt, ze klinkt lekker, en ik hoop dat, dat, dat we haar nog uh, heel lang uh, mogen gaan horen. Iedere generatie heeft natuurlijk zijn helden en herinnen gehad. Voor de meeste vrouwen is deze man een held, een legende. Zoveel als er van hem wordt gehouden, wordt hij ook gehaat. Ja, hij heeft ook, net als Camilla, heeft hij een flinke sprong gemaakt. Vorige week was hij nog op plek 29 terug te vinden in de Euro Breakdown. En hij staat nu deze week op plek 8. Dan hebben wij het natuurlijk over niemand minder dan Justin Bieber en zijn vriend Blood Pop. En ja, toepas ook, nummer. Friends. Justin Bieber, blah blah I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious, but her honest. Don't you wonder why I've been calling? Like I got ulterior motives. We didn't end this so good But you know we had something so good I'm wondering Can we still be friends? To hold you tight since I left. Since I left. Wondering if you think about me. Mm -hmm. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. Tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para apenas comienza. Se hey. cansi, se come, hey. come sa. Ma chérie la la la la la Francia Colombia me gusta Freeze y balvin William me gusta Freeze Los dj no miente le gusta mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos más nunca paramos es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? pero lo tengo en mis manos. estoy muy duro sí okay, vamos botellas sí los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí esta fiesta no tiene fin botellas para arriba sí? los tengo bailando rompiendo y sí. me fue a buche la Waarom is de gigante? Dit nummer hoort. Het eerste waar ik dan aan denk. Ik wil dat kleppen. Ik was tak. Helemaal te gek. Mi gente is ook wel de vrije vertaling voor mijn mensen. Dat is uh, ja, gemaakt door... Uh, even kijken. Onze beste uh, J Balvin en Willy William stonden vorige week nog op plek 5. We zijn nu terug op, op plek 7. Daarvoor natuurlijk Justin Bieber op plek 8. Met uh, Blood Top, uh, met het nummer Friends een mooie notering is uh, eigenlijk in twee weken tijd... Uh, echt naar de top 10 doorgeschoten van de Eurobreakdown. Uh, Jay Balvin en uh, Willy William blijven natuurlijk ook nog wel even een tijdje daarin staan. Uh, ja, ja, echt onwijs goed gedaan. Ik uh, moet even zeggen, we gaan even naar een artiest even kijken... die uh, al ja, wat, uh, wat, uh, ja, wel wat introductie behoeft. Want ik, ik, uh, ik, ik ken hem eigenlijk niet, ik ken hem niet. Ik heb hem misschien in de, de vorige, uh, vorige week nog een beetje kort gedaan... niet genoeg over hem erbij gepakt. Dus we gaan ons even verdiepen in uh, de volgende artiest, French Montana... En uh, die staat ook wel bekend als Karim Carbouche. Uh, die op 13-jarige leeftijd met zijn familie vanuit Marokko naar uh, New York uh, vertrok. Uh, als Young French maakte hij in 2002 zijn eerste raps. In 2003 wordt Montana geraakt bij een schietincident. Als hij in de Bronx de studio verlaat. Hij uh, ligt weken in het ziekenhuis, maar hij overleeft het schot dat zijn hoofd heeft geraakt. Zo. So. 50 Cent heeft volgens mij ook uh, zo'n aanslag uh, gehad. Uh, pittig hoor, dat is wat onder die gangsters. Die schieten elkaar helemaal de... Dat dus. In uh, 2007 brengt hij zijn uh, eerste mixtape uit. Uh, French Revolution uh, Volume 1. Uh, twee jaar later tekent hij uh, bij het platenlabel waar Econ ook nog bij zit. Uh, Convect Music. Ondertussen uh, weet de rapper uh, op te schalen qua samenwerking op zijn mixtapes. Uh, waar uh, inmiddels ook uh, Gucci Mane. Die uh, ja, ook uh, een, uh, even het nummer Fetish uh, heeft natuurlijk uitgebracht. Samen met uh, Selena Gomez. En um, ja, in ieder geval die zijn ze ook samen met de 36 six Mafia zijn ze te horen. Sindsdien zijn er dus verschillende labels die met Manzana samen willen werken. Maar uiteindelijk tekent hij het toch in 2012 bij Bad Boy Records Pop. Ehm. Um, Eens dus even kijken. Word, uh, wat gaat hij doen? Wat is hij gedaan? Hij is in de vroege zomer is hij gewoon van 2012, zijn eerste single. Ja. Oh, we zijn het even kwijt. We zijn het helemaal kwijt. Even opnieuw. Um, hij is in de vroege zomer van 2012 heeft hij zijn eerste single uitgebracht van het debuutalbum Excuse My French, dat in 2013 verschijnt. Uh, die track wordt onderscheiden met een BET Award en in 2016 uh, wordt hij daar ook op onderscheiden voor de beste samenwerking voor All The Way Up. Op 7 april 2017 verschijnt Unforgettable, een samenwerking met Swaley. De track was al eerder verschenen in een versie met Jeremith in Canada en het Verenigd Koninkrijk groeit het nummer uit tot een van de best top 10 hits aller tijden. En in augustus is de rapper te horen met het nummer Heard in Me, een samenwerking met Stefan. Teflon? Stefan Stefflon. Teflon, met gelijk aan Teflon. Teflon-te. Weet u nog wat voor je dat gebruik? Teflon-te? Nee? Niet? Niemand? Nou, nah, dat is niet waar. Jullie weten, weet niemand hier wat Teflon tape is? Nou, nah, ik vind het schandalig. Niemand weet van Teflon tape. Nou, nah, even een grapje, hè? Teflon. Teflon. Niks gezegd. Hé, hey, we hebben hem uh, al geïntroduceerd, uh, maar we gaan luisteren dus nu naar uh, French Montana samen met Swae Lee met Unforgettable. We gaan zo weer terug met de Euro Breakdown. Wie staat er heen? Je hoort het zo.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 Ja, je hoorde de Imagine Dragons met het nummer Thunder. Imagine Dragons staat ook al voor de tweede keer in de Euro Breakdown. En dan ook wel beter bekend met een nummer Believer. Ja, eigenlijk net een beetje als Camille Cabello. Terwijl het ene nummer de, ja, de hitparade in ieder geval weer zachtjes aan verlaat... komt het volgende nummer al binnen. Dit zijn gewoon hitmachines. Geef ze de kans en ze draaien alles wat je wil horen. Hé, hey, we gaan eens even kijken naar Imagine Dragons. Want Imagine Dragons, wat weten wij eigenlijk van ze? Ehm um... We gaan eens even kijken hoe hun zijn ontstaan. Dan Reynolds is in het herkenbare stemgeluid... achter de Amerikaanse groep Imagine Dragons. Daarin is ook terug te vinden Ben McKee, Wayne Sermon en Dan Platzman. De groep krijgt al snel bekendheid door bijdragen bijdrage... aan games, commercials en tv-programma's. Zo is het nummer Radioactive terug te horen in het spel Assassin's Creed 3. En ook bij de tv-serie Arrow. Twee favorieten van mij. Ik speel zowel de games als ik de serie kijk. Het wordt de tweede keer dat ik me er weer doorheen ga ja, worstelen. Dit wordt weer benchwatchen dus. Terug naar Imagine Dragons. Dus. In 2013 is On Top of the World de alarmschijf. En is het nummer ook te horen in een commercial waar de Samsung Galaxy Note ook te vinden is. Uh, en ook in de popul populaire FIFA game. Uh, de single zorgt voor hun debuut in de, uh, in, een, uh, in, ieder geval in de top 40, de Euro Breakdown. En bereikt daarop een, een tiende plaats. Uh, ook uh, daarop één volgende singles, It's Time and Demons, uh, worden uh, meerdere malen bekroond tot successen door verschillende radiostations. En in 2014 maakten ze het nummer Warriors voor het spel League of Legends. Ik weet niet of jullie dat kennen: League of Legends, dat is een grote MMO, multi-mass online. Dan speel je dus niet alleen, dat zegt het eigenlijk al: multi-mass, uh, multiplayer, multi Mass nee, nee, multiplayer online. Volgens mij is dat het, sorry. Maar dan, uh, dan speel je dus met, uh, met honderden mensen uh, speel je dus, uh, ja, dat spel. League of Legends is wel vrij bekend, denk ik, onder, onder de gamers. Uh, ge, er wordt, ja, ja net zoals Justin Bieber, er wordt van gehouden. Er wordt ook gehaat. Um, eens even kijken, uh, even terug naar de jongens. Uh, in uh, februari 2015 verschijnt het tweede studioalbum van de band, uh, Smoke Plus Mirrors. Eerder dat jaar is ook Shots als single uitgebracht. De band werkte in 2016 mee aan de soundtrack van de film Suicide Squad. En uh, ja, Suicide Squad, kent iemand ken die film? Nee, niet? Ah, slecht. Dat zijn de, de, ja, de, de, de anti-helden, zijn dat dan? Die gaan dan de wereld redden. Die komen uit het, uh, ja, het, uh, het uh, Batman-universe, om het zo te zeggen. Eens even kijken. Hey, maar dus via de track Soccer for Pain. En later leveren ze dus de, de, de, voor de films Passenger het nummer Levitate af. Dat in uh, verschillende tiparaties blijft steken. In januari van 2017 wordt Believer, nou ja, die bij ons alweer een beetje aan het weg hebben, is de zesde top 40 gehit. En eind april wordt die track ook opgevolgd door Thunder. Ja, we hebben er net naar geluisterd. Prachtig nummer. Goed bezig, goed bezig. Jongens, jongens, jongens. We gaan ook heel even kort even kijken waar uh, Imagine Dragons deze week te vinden is. Um, hij is te vinden op plek 5. Stond vorige week nog op plaats 4. Is dus een plaatsje gezakt in de Euro Breakdown. En we horen daarvoor natuurlijk French Montana met Lee. En het nummer Unforgettable staat deze week op plek 6. Vorige week op plek 7 is dus een plaatsje gestegen. Lekker, lekker, lekker. We gaan naar de vier nummers. De vier lekkerste hits die er te, zijn, te vinden zijn in Europa. De hoogste notering hebben in de Euro Breakdown. Ik ben echt onwijs benieuwd. Want uh, ja, de Euro Breakdown is gewoon een, een lijst uh, die, die heel snel kan veranderen. Je kan naar alle kanten. Kun je ermee op? Dus ik ben echt, echt onwijs benieuwd. Wat gaat het doen? We gaan uh, nog even, voordat wij het eerste nummer straks gaan, uh, ja, de nummer 1 gaan aankondigen... gaan we nog even uh, kijken naar de top 10 van de word Breakdown. Maar we gaan nu eerst luisteren naar uh, Louis Tomlinson... Uh, featuring Pharrell Williams en Katy Perry en Big Sean. Met het nummer ja, ook wel beter bekend als... Uh... Back to you.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 down, you fuck me up, we're on the ground, we're screaming, I don't know how to make it stop, I oh, love it, I hate it, and I can't take it, but I'll keep on coming back to you. I know my friends, they give me bad advice, like move on, get you out of my mind, But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You get me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me. Go again. Thank okay. you.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 Maximum views I came through in the clutch More than lipsticks and phones Boy, your faith cologne Just to get you alone. Don't be afraid to catch pills Don't be afraid to catch these pills Run your cup and chase through pure but they can never tame a fire like yours no Hello. Dat was hem dan weer. Avicii en, en uh, sorry, Axwell en Grosso met More Than You Know. Daarvoor hoorde je uh, Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean en Fields. Daarvoor was het Louis Tomlinson featuring uh, Bebe Rexha en DFA met Back To You. Even kijken waar deze nummers uh, ja, gaan staan. We gaan even de top 10 er even bij pakken. Even kijken en ik ga jullie zo vertellen wie er op nummer 1 staat. We hebben natuurlijk dit uur geopend met uh, eens even kijken Skrillex en Bear Would You Ever Want vorige week op plek 11, staat nu op plaats 10. En op deze week op plek 9 is te vinden Camilla Cabello featuring Young Thug met Havana. Vorige week was deze nog op plek 23 te vinden. Week, eh, uh, hoe? Sorry. Deze week op 8 staat is Justin Bieber, Blood Pop en Friends. En deze week op 7 Jay Balvin en Willie William. Was vorige week terug te vinden op plaats 5. Justin Bieber op plek 29. Deze week op plek 6 French Montana en Sway Lee met Unforgettable. Stond vorige week nog op plek 7. Deze week uh, op 5 Imagine Dragons and Thunder komt vorige week nog op plek 4. Deze week op 4 Louis Tomlinson. Nou, nah, Staat natuurlijk op uh, plek 4 deze week. Vorige week nog op plek 6. Calvin Harris is deze week op week uh, niet op plek 3 terug te vinden. En Axel Ending op plek 2. Ik ga eens even kijken, want wie, aan, wie zou er nou op nummer 1 staan? Ik, ik, uh, ik, ik, ik ga het introduceren, man. Ik ga het introduceren en ik ga het een beetje spannend maken. Want we gaan eens dus even wat, wat over, de, over de jonge dame eh, en kwestie vertellen. Nou, ik mag denk ik wel zeggen dat het een zij is. Eh, ze werd geboren in Londen en ging op 11-jarige leeftijd terug naar Kosovo... waar haar ouders vandaan kwamen. Eh, na een paar jaar weet ze haar ouders te overtuigen om toch terug te gaan naar Londen... omdat ze succesvol wilde worden als zangeres. In 2015 verschijnt haar eerste single, New Love. Dat wordt opgevolgd door Be The One... Halverwege februari 2016 wordt B-The-One uh, op meerdere radiostations gedraaid. En later dat voorjaar bereikt ze de vijfde plaats in verschillende hitlijsten. Waaronder onze eigen Nederlandse top 40. Ook de opvolger Harder Than Hell wordt een, uh, ja, op meerdere radiostations aangevraagd. En is niet meer uit de hitlijsten weg te denken. En uh, komt op nummer 10 weer terug. Ondertussen start haar eerste tournee door de het Verenigd Koninkrijk en Europa. En uh, wordt uh, Blow Your Mind, moi, in augustus haar volgende single in november leent ze haar vocalen aan No Lai. een track van Jean-Paul, die door uh, verschillende radios, ja, uh, ja, ook door ZFM natuurlijk, wordt uitgeroepen tot een van de beste nummers van deze tijd. Begin 2017 is ze ook weer terug te horen op, uh, in ieder geval met het nummer Scared to be Lonely samen met Martin Garrix. En het wordt haar vierde top 10 hit en ze komt zelfs op nummer 2 terecht. Op Koningsdag treedt ze op tijdens, um, tijdens deze, in ieder geval deed breed ze op in Breda. En daar heeft zij ook uh, haar debuutalbum gepresenteerd. Dat op 2 juni verschijnt. Um, dat is uh, Lost Your Light and New Rules. Uh, ja. Eigenlijk heb ik het al een klein beetje gezegd. Hè. Eigenlijk heb ik het een klein beetje gezegd. We gaan luisteren naar... Ja, de Nog steeds op nummer 1. Dit is uh, week 2 dat zij uh, de, de hitlijst uh, al regeert. We gaan zo nog een paar leuke aanvragen behandelen. Ik heb eh, nog een paar, paar leuke nummertjes die, die we toch nog even gaan terugluisteren. Maar we gaan eerst luisteren naar Dua Lipa voor de zoveelste keer al met New rules terug te vinden. Jongens, we gaan zijn we zo weer terug. Dan gaan we dit uur afsluiten. Dank jullie wel alvast. Tot zo.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 you're not De, nu, de nummer 1 van de Euro Breakdown, Dua Lipa met nieuwe rules. Ja, tweede week dat zij alweer terug te vinden is in ja, dit, uh, dit geweldige programma. Ik moet zeggen dat ik, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ze zo snel zou gaan stijgen. Maar ja, Dua Lipa, ja, wat wil je? Als je gaat kijken hoe snel zij uh, ja, sprongen heeft gemaakt. Ik. Daar valt wat voor te zeggen. We nemen nog even kort even de lijst even door van de Euro Breakdown. We gaan eens even kijken wie waar is gebleven... en wat kunnen we misschien volgende week verwachten. Even kijken. We hadden, we, we hadden deze week op nummer 40... Kendrick Lamar is op dezelfde plek blijven staan als vorige week. Op plek 39. Imagine Dragons met Believer... Op plek 38 is Pink, een nieuwe binnenkomer met het nummer What About Us. Deze week op 37 vinden wij terug Miley Cyrus met Malibu. Op plek 36 Camilla Cabello met Crying in the Club. En op plek 35 Sean Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Plek 34 Liam Payne featuring Quavo, Strap That Down For Me. Plek 33 kunnen wij vinden Rudy Mantle featuring Arton James Arthur met The Sun Comes Up. Op plek 32 vinden wij terug Galit met Location. Op plek 31 kunnen wij terugvinden Sigala Ella Ayra met Came Here For Love. Op plek 30 vinden wij terug Louis van Sieb met Daddy Yankee met Despacito. Op plek 29 vinden wij terug Selena Gomez featuring Gucci Mane met Fetish. Op plek 28 Kesha met Praying. Op plek 27 Robin Schultz featuring James Blunt met OK. Op plek 26 Jonas Blue featuring William Singh met Mom... Op plek 25 vinden wij terug een hele keiharde binnenkomer... Taylor Swift met Look What You Made Me Do. En op plek 24 vinden wij Rita Ora met Your Song. plek 23 gaan we kijken naar Charlie Puth en met Attention. plek 22 vinden wij ook Macklemore featuring Skylar Grey, Glorious. En dan op plek 21 Zed en Liam Payne, Low En met, uh, eens even kijken... Een hele, hele harde stijging. Ik denk de beste stijging in de helftwins tijden is dan ook wel op plek 20 terug te vinden. Dat is Avicii, featuring Sandro Cavazza, Without You. En op plek 19 vinden wij Major Laser, featuring Travis Scott, Camille Cabello en Quave met No No Better. Plek 18 is Lion, met I Like Me Better terug te vinden. Plek 17 wordt gepakt door Martin Garrix en Choice 7 met There For You. Dan gaan we kijken naar plek 16 Marshmallow featuring Khalid met Silence. Plek 15 wordt door DJ Khalid, Rihanna en Bryson Tiller, Wild Thoughts bekleed. Plek 14 wordt bezet gehouden door One Republic featuring Seed met het nummer Rich Love. Plek 13 wordt door Demi Levato vastgehouden met het nummer Sorry Not Sorry. Khalid is ook nog een keer terug te vinden, maar dit keer hoog in de lijst op plek 12 met Young, dumb en Broke. Dat zijn we allemaal wel eens geweest, denk ik. Dan gaan we kijken naar David Guetta en Justin Bieber met nummer 2U. Hun kun je terugvinden op plek 11. En op de top 10 van deze, deze lijst kunnen wij terugvinden in nummer 10. Skrillex en Pooh Bear met Would You Ever. Op plek 9 vinden we Camilla Cabello... featuring Young Thug met Havana. En op plek 8 is Justin Bieber... en Blood Pop en Friends. Deze week vinden we op plek 7... J Balvin en Willy William... en met, even kijken... Uh, Mi Gente, mijn mensen. Ja, dat zijn jullie eigenlijk wel van de Euro Breakdown. Jullie zijn mijn mensen, de Euro Breakers... van deze omgeving. Op plek 6 vinden wij French Montana... featuring Sway Lee met Unforgettable. Op plek 5 vinden wij de Imagine Dragons... met Thunder... Met deze week op plek 4... Lewis Tomlinson met Bebber en DfA met Back to You. In plek 3 wordt nog steeds bezet gehouden. Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Barry, Big Sean en Fields. En op plek 2 houdt Grosso Ingrosso ros vast zijn plekje. Samen met Grosso met het nummer More Than You Know. Nummer 1, ja we hebben het natuurlijk net al gehoord... Dua Lipa met nieuwe Rules. Ik ben heel benieuwd wat volgende week gaat brengen. Gaat Dua Lipa haar titel verdedigen? Blijft zij op nummer 1 staan? Of sluipt French Montana toch omhoog en pakt hij die plek van haar af? We gaan het volgende week gaan, we het allemaal merken. Ik ben onwijs benieuwd ja, wat week 4 gaat brengen. Ik ga ervoor zorgen dat week 3 natuurlijk ook weer op de Facebookpagina terug is te vinden. Dan kunnen jullie de lijst zelf nog een keertje naluisteren. Jongens, dit was het dan alweer, week 3.